11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold heeft zich niet schuldig gemaakt aan groepsbelediging... toen hij een uitspraak deed over Russen. Dat concludeert het Openbaar Ministerie. Pechtold zei in februari dat hij de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet. Dat zei hij naar aanleiding van de leugen van toenmalig minister Zelstra over zijn ontmoeting met president Poetin. Zeven mensen deden aangifte tegen Pechtold omdat hij Russen zou discrimineren. Het OM vindt het strafrechtelijk gezien niet beledigend en niet onnodig grievend. Acht leden van dezelfde familie zijn in Schiedam opgepakt vanwege drugshandel en overlast. Ook werden nog eens twaalf anderen gearresteerd vanwege criminele banden met de familie. De zaak begon met de arrestatie van een 26-jarige Schiedammer vorig jaar zomer. Bij hem werd drugs gevonden waarna de politie de familie in de gaten begon te houden. Daarbij kwamen niet alleen meldingen over drugs naar boven, maar ook zaken als bedreiging, intimidatie en vernieling. Van de twintig aangehouden mensen zitten er nog zes vast. De rest blijft verdachte in het onderzoek.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 Een man van 19 uit Zwolle, die de afgelopen weekend zwaar gewond raakte bij een steekpartij in Den Ham, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt RTV Oost. De man werd neergestoken bij een ruzie op een verjaardagsfeest. Een man van 18 uit Den Ham is kort na het incident aangehouden. Hij zit nog vast. Het weer vanochtend vanuit het zuiden buien, vanmiddag ook af en toe zon, bij zo'n 15 graden. Tegen de avond weer buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen een stuk koeler en vanaf vrijdag dan vrijwel droog en warmer. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dat is van van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de a 16. Vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer door een spoedreparatie op de parallelrijbaan. Er zijn twee rijstroken dicht. Vertraging bijna 30 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ik heb er een heleboel muziek uitgekozen. En als opening hoor u trouwens onze herkenningsmelodie. En die was natuurlijk van Louis Davids met Weetje Nog Wel Oudje. Een opname 1928. En de volgende dame komt regelmatig voor in dit programma. Het is Anne-Marie de Reuver, beter als bekend als Annie de Reuver. Ze was geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. En al daar overleden op 1 januari 2016...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 Zo'n twee geadopteerde kinderen van wie er een uh, op tweejarige leeftijd uh, verdronk. En ze woonde tot haar dood in Rotterdam. En voor de seniorenzender Rano vertelde zij in drie afleveringen haar verhaal. En zo verleed op 1 januari 2016, kort voor haar 99 e verjaardag. Aan de gevolgen van een operatie aan haar heup die ze bij een val uh, gebroken had. U hoort er nu, Annie de Reuver, samen met Karel van der Velden met Kijk eens.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 Dat was een opname uit de televisieshow uh, op vol toeren. En ook hoor je nog Annie de Reuver en Karel van der Velden... met Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. En de volgende artiest is uh, Willem Zonneveld. bij het natuurlijk als Wim Zonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret van na de Tweede, Eerloge, Tweede Wereldoorlog beschouwd. En dat is samen met uh, Toon Hermans en Wim Kan. En ik heb nog even een leuke anekdote over uh, Wim Zorneveld. Bij een radiouitzending was het in de studio nogal druk... en de floor manager of regisseur die, uh, riep heel hard uit de weg... ik kan geen flikker zien. En een van de omstanders gaf hem een trap tegen de schenen... wegens uh, de homoseksuele geaardheid van uh, Wim Zorneveld...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 Als een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Het leven, dat is geen pretje. Ik weet er alles van.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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste wat mijn man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 Mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Ja, dat waren hele vrolijke klanken van Herman Emmink. Met tulpen uit Amsterdam. En daarvoor hoorde u een gouden oude klassieker uit 1936. Het was Bob Scholten met Breng eens zonnetje. En de volgende artiest is geboren in Den Haag. Op 24 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Was een, een Nederlands tekenaar, komiek en cabaretier. En in de laatste functie werd hij met name bekend als Doris. Hebben we hebben het over uh, Tom Manders. En hebben een heleboel leuke dingen gemaakt en gedaan... En ik heb er ook een heleboel voor u gedraaid. Onder andere, hè, twee motten. En mijn bolhoed op mijn ene oor. En ik heb er nog één. Uit 1963. Er zit een gat in mijn emmer. Toen is, there's a hole in the bucket. U hoort nu Doris. U is op CFM Zandvoort. U Zandvoort uit Zandvoort. Stop eens even, er ligt hier wat te spoelen en ik ruik een enorme brandlucht. Oh, meneer Marsman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik daar dus straks van de lessenlijst van hier gelezen. Ik zal hem even uitmaken. Nee, nee, nee, nee, zeg Doris. Ik heb liever dat je hem met je water gaat halen voordat er brand komt. O, o, goed, meneer Marsman, een, een ogenblikje. Zeg, meneer Marsman, Mo Mo Mo Mo moet je eens even kijken? Ja, wat is er, Doris?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 Met wat moet ik het maken, dat gaatje, dat gaatje. Met wat zal ik het maken, dat gaatje, dat gaatje. Met een takkie hier, Doris. Een gewoon takkie. takkie, met takkie. Met takkie. Met een takkie hier, Doris. Een takkie, een takkie. de echt met een hoe maak je nou een emmer met een takkie? nog van de woord.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 Wat valt er de hakken, met wat moet ik hakken? Ik heb niks om de hakken, waar hak ik nou mee? Met een hakbel, een hakbel, Kijk daar ligt een hakbel, Kom, pak nou die hakbel en hak het in twee. Wel, ja, wel, ja. Hak de maar kapot. Dat is ook gauw gezicht. Moet je die bijl zien? Het is niet scherp, het is een hele oude hak. Is hij niet scherp, niet scherp, hij is wat? Zeg dan die hak kom Ga hem nou slijpen Je moet hem gaan slijpen, kom wees nou eens vlot Vlot? Ja, nee, wees niet van vlot, weet je Ga dan hier, als je moet slijpen, dan wordt er ook geslepen kunnen worden En dan rijst toch nog de vraag, waarmee moet ik slijpen? Hoe zal ik hem slijpen? Ik heb niks om te slijpen, op wat slijp ik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 Dan maak je hem vochtig, kom maak je steen vochtig, Schiet op, maak hem vochtig, maak vochtig die steen. Yeah. Ja, dat is een in. denk. ik, gewoon even vochtig. Oh nee, spugen, dat mag niet, hè? dat is goed. Maar niet op het einde van hè? Hoe maak ik een vochtig, Hoe krijg ik hem vochtig. Met wat maak ik hem vochtig, hoe maak ik hem net. Met water, heer Doris, heer Doris, met water, met heel veel water, al water en goud Met water, hoe kom je zo met die Ik Je hebt toch mensen die overal bestand gaan. In wat moet ik het halen, het water, dat water, waarin moet ik het halen, Wat doe ik het in? in The shit I've had in me, and I'm not gonna have not Waar ik mijn vrouw de vond, daar bij die mond.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 Heb u dat nou ook meneer, jawel meneer, precies als iedereen, op een mooie pinksterdag, laat ze je alleen.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 van André van de Heuvel, tezamen met Leen Jongewaars met uh, Op een Mooie Pinksterdag, een opname 1967. En daarvoor hoorde je uit 1935 Willy Derby met Daar bij die molen. En ja, die platen was toch op vinyl uitgebracht en klonk ook een beetje schuil. Ik heb thuis nog geprobeerd om het geluid een beetje op te krikken, maar uh, ja, het blijft natuurlijk een, uh, een plaat uit 1935, uh, hè. Nog artiest, heeft in 1994, nee, 1994, werd er voor haar een borstbeeld opgericht op het pleintje. Aan het begin van de Elandsgracht in uh, Amsterdam natuurlijk. Haar beeld kwam naast dat van Johnny Jordaan te staan. En het plein heet uh, tegenwoordig het uh, Johnny Jordaanplein. Ik heb het over Tante Leen. Begon pas op 43-jarige leeftijd uh, met uh, echt optreden.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 En in de Jordaan geboren, mijn edelstier waar met je groomt, daar waar de oude wester het hoogt, wordt van de mond tot mond. Hij staat er als een trouwe wachtende, en het rood. Al woon ik ook op de rioolgaten, die zoveel kinderen willen. Want als ik de wijs naar zie, dan ben ik een heel andere mens. En hoor ik het galmen... Alleen maar fijne herinneringen heb ik aan het lied De Parel van de Jordaan. Ja, dat was het liedje waarmee ik in 1955 de talentenjacht won... en waarmee mijn carrière eigenlijk begonnen is. Maar ik vergeet nooit de volgende dag, die dag na die talentenjacht... dat ik voor het eerst mijn eigen stem door de radio hoorde...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 en dan heb ik niet een heel andere mens. Knorrie, het houden van die jouw melodie. Ja, dan leef ik geheel, een arme wens, o beste. Die brengt mij in een vuur en vlam. Daar ja, wanneer je jouw klokker is lang. Want die bent de glorie van oud Amsterdam en de voor de Jordi Jordaan met de parel van de Jordaan. En daarvoor Reinhard mee. Net als de dag van toen. En ook nog Tante Leij met Diep in mijn hart. En Jordi Jordaan is natuurlijk het pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muscher. Hij was geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En al daar op 8 januari 1989 uh, overleden. was een Nederlandse zanger en vertolker natuurlijk van het Levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam... En in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. Die gaat u nu horen. Johnny Jordaan met bij ons in de Jordaan. De Jordaanwals en Piketanensie. En uh, tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanzienende zaterdag wordt het programma nogmaals herhaald... tussen 1 en 2 smiddags. Voor nu wens je nog een hele fijne week. Uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer vanaf 11 uur hier in de ochtend... De lokale omroep hier van mijn antwoord. Ik zeg tot ziens. Wanneer ik de mensen zie dansen, dan blijf ik verwonderd staan. Met zijn dit nog voren boven sprongen. Waar komt al die ons zien vandaan? Ze smakken ze gewoon. Ik ben We